Alex Calier, Raymond van uh, Hoevefonic. Jullie hebben een nieuw album uit, Reflection. Een uh, bijzondere manier van opnemen hebben jullie gekozen. Ja, we zijn eigenlijk uh, gaan opnemen op locatie waar dat nog niet zo spe speciaal is eigenlijk. We hebben eigenlijk geprobeerd om een muzikaal, een auditief patchwork te maken. Uh, we hebben dus eigenlijk de, de galm van al die huizen eigenlijk mee opgenomen. We vinden dat eigenlijk ook een beetje de ziel van zo'n huis, die galm. En dan zijn we eigenlijk beginnen een collage te maken tussen die verschillende huizen. Dus we hebben eigenlijk de drums opgenomen, zowel in Gentbrugge als in het huis in, in, in de champagne. We hebben de piano uh, twee keer opgenomen, dus we hebben verschillende instrumenten dubbel opgenomen. Om dan achteraf te kunnen echt kiezen van oké, okay, we vinden die sfeer best passen bij dat nummer en dat gecombineerd met de galm uit de kerk of de galm uit uh, de steenbakkerij en Boom. Dus we hebben eigenlijk ja, een, uh, een soort... Uh, ja, een, een goede oude patchwork spree gemaakt, maar dan met muziek. Jullie hebben een oproep gedaan naar jullie fans toe om uh, huizen aan te bieden. Jullie zijn dan zelf op zoek gegaan, maar naar, naar die huizen zelf gaan checken hoe dat akoestiek is. Dat wil dat dan zeggen dat er een aantal huizen uit de boot zijn gevallen? Hoe, hoe moet ik dat zien? Absoluut. Hè. Er zijn er uh, 175 uit een boot gevallen. Dus... Uh, we hadden 180 dagen te huizen waar we uit konden kiezen. We hebben eerst een, een selectie gemaakt, puur visueel, op, op basis van foto's. Uh, foto's kunnen eigenlijk heel veel uitmaken al, ook uh, qua akoestiek. Je kunt uh, bepaalde elementen zien in een huis waar je van weet van oké, okay, dat klinkt niet goed of dat klinkt wel goed. En dan hadden we er nog tien uiteindelijk, uh, na een strenge selectie, nog tien over. En dan zijn we die tien echt gaan bekijken. En dan werd het eigenlijk heel snel duidelijk uh, welke huizen het moesten worden. Hè. Er zijn er dus heel veel uit hun boot gevallen. En, en er was zelfs bij de platvierman op een bepaald moment een, een soort, uh, ja, moet ik zeggen, schrik. Ze zeiden van, ja, maar mensen met een klein appartement die kunnen niet meedoen aan deze wedstrijd. En dan hebben we toch even moeten verduidelijken dat het geen wedstrijd was. Dat we gewoon op zoek waren naar interessante panden om hun plaat op te nemen. En ja, effectief, een klein appartement. Dus daar kunnen we niet binnen mee. En uh, met, met, met, ik weet niet wat is het is, 15 gitaren, en drie drumstellen en, en, en een hele opnamestudio. Ja, je hebt natuurlijk ruimte nodig. Sowieso, akoestisch is het ook altijd heel belangrijk dat je, dat je hoge plafonds hebt. En dat, je, dus dat, je, dat er ademruimte is in een ruimte. Ja, die uh, andere akoestiek, is dat dan op een andere manier ook werken als muzikant? Als muzikant. Maar ik denk dat dat vooral belangrijk was voor uh, vooral voor, Noémie, voor de zang, en voor, voor piano en voor drums. Zo. Ik denk dat, dat dat heel belangrijk voor was. Hé, uh, ja. die akoestiek. Ja. ja, het is zo dat, dat zo'n akoestiek toch mensen beïnvloedt. Als je, als je een, een, een iets groter klinkende ruimte hebt, dan hebben mensen de neiging om bijvoorbeeld wat laidbacker iets meer, iets meer hè, zo wat, wat relaxer te spelen. En, en als je een iets compacter, droger geluid hebt, dan hebben muzikanten de neiging om wat meer vooruit te spelen. Echt iets meer zo, hè, iets gebalder. Dus die akoestiek die, die bepaalt. Echt wel de performance. Mm. Minder bij elektrische gitaar omdat dat een, een versterker-based instrument is. Maar zelfs daar hebben we eigenlijk ook nog altijd van gebruik gemaakt om de versterker te close maken en echt een micro knal voor de versterker te zetten en dan alsnog ergens in een ruimte ernaast een micro te zetten om, om, om mee een soort sfeer van het huis op te nemen. Maar het, is, het beïnvloedt natuurlijk niet alleen akoestisch. Hè. Het, is, het, is ook, het is ook visueel, worden ook wel geprikkeld. Het waren allemaal, ja, alle huizen hadden ze toch wel een soort, ja, hoe moet ik zeggen, een geschiedenis. Het waren bijna allemaal oude panden, maar dat komt natuurlijk. Ik zei er net al dat, dat hoge plafonds, en heel veel hout en, en, en heel veel oneffen vlakken en liefst niet de parallele muren, dat dat eigenlijk heel goed is akoestisch en, in moderne panden wordt alles natuurlijk super strak gezet met, eh, met, met, met gipswanden en gepolierd beton. En de, de, de plafonds mogen niet meer te hoog zijn, want dat is ecologisch niet meer verantwoord voor te, voor te verwarmen. Dus ja, je komt hoe dan ook uit bij, bij oudere panden. En we hebben dan wel gekozen naar zo panden die wel opgeknapt zijn en wel heel veel charme hebben, maar niet tot in de perfectie opgeknapt zijn. Waar ze toch nog een zekere, wel, een zekere nonchalance in zat ja, Dat is dus ook een sfeer die, die er hangt in zo'n huis. Ja, dat, dat, dat is ook inspiratie. Mm. En, en Noemi zegt dan bijvoorbeeld ook, ja, ik word natuurlijk wel geïnspireerd door die ruimtes waar ik in zing. Dat is iets anders dan de studio. Ja, als je nou morgen in een legendarische studio gaat zingen, wordt je ook wel geïnspireerd zijn, want dan denk je van, oké, okay, ja, hier hebben de Beatles gestaan in Abbey Road of in weet ik veel waar. Mm. Maar dit is toch iets anders. Het, is zo, het, is, het is, wordt geïnspireerd door die, die mensen, onder foto's, onder persoonlijke dingen, onder persoonlijke meubels. Ja, je treedt toch echt wel wat binnen in, in de wereld van andere mensen. Terwijl een studio blijft toch altijd een, een, werk, een werkruimte. Je kan ook wel geschiedenis hebben, maar het is toch net minder persoonlijk. Het staat niet, ah, niet, niet vol met persoonlijke spullen van mensen. En, en dat vond ik wel... Ja, op een of andere manier is het soms wel wat, ja, was het misschien wel wat gênant om altijd maar in iedereen zijn kasten te zitten op zoek naar kopjes en, en, en bestek en borden. Maar aan de andere kant uh, geeft dat ook zo wel ergens een soort coziness, een soort ja, zo gezelligheid die wel heel, heel tof is om te hebben bij opnames. Ik denk, correct me if I'm wrong, maar in veel studios voor sfeer te creëren, die creëren, moeten ze die studios echt volledig aankleden. Met tapijten, met dit en dat. En, zo. en in die huizen was die sfeer van zijn eigen al. Dus ze moesten eigenlijk niks creëren. Je proefde eigenlijk de sfeer van het huis zelf. En dat kunnen nergens niet anders verkrijgen. Uh, zelf niet. In, in de meest gerenommeerde studios moeten altijd nog iets veranderen. Want de ene wil dit en de andere wil En dat hij direct al het gevoel van, nou, ja, dit is echt wel wauw. Als ik de documentaire zag, wat mij meteen opviel, was de, de huiselijke manier van Raymond. Die uh, vult constant de, de ijskasten en uh, zit ook uh, de tafel en zo af te ruimen. Wij kunnen huishoudens leiden, wij zijn dat gewend. Ik, ik, ik woon thuis ook met vijf, met vijf, met, met, met, met vijf mensen, dus we zijn dat echt wel gewend. Dat was voor mij geen, geen vriendenhabit, vreemde habitat, dat was perfect met een habit dat ik gewend ben. Het is eigenlijk zo dat, dat, dat, dat voor ons... Uh, Lekker eten is altijd superbelangrijk, dus ik kook thuis ook, ik doe ook de boodschappen thuis. Oké, okay, nu was het Raymond die dat deed, maar, maar, omdat ik uh, echt techniek deed, maar als er bijvoorbeeld een technieker was op vorige platen, dan, dan deed ik dat en Geike deed dat vroeger ook. Uh, Noemië, kookkapriolen uh, -cap zijn, zijn niet echt van die kwaliteit dat we, dat we er al ten volle kunnen op vertrouwen, maar bij ons is dat gewoon, ja, wij, wij koken alle twee graag, uh, we zijn alle twee... Uh, wel verzorgende mensen, denk ik, dus dat zit wel in ons. En op dat gebied zijn we dus effectief wel een heel geëmancipeerde groep. De mannen koken en de vrouwen die doen iets. Behalve natuurlijk wel fantastisch mooi zingen. Ook iets dat jullie gezocht hebben is een instrument in het huis zelf en dat jullie proberen te betrekken hebben in de plaat. Ja, dat is eigenlijk een beetje gegroeid zo. In het eerste huis in Gamburg stond een piano die we wilden gebruiken. Die stond niet gestemd, we moesten niet laten stemmen, maar dat ging niet, want die stemsleutel was zoek en dat was geen tijd voor een nieuwe te maken. Maar er was toch nog een paar noten op, de, op die piano dan oké okay worden. Dus we hebben één noot gebruikt en toen zijn we dat beginnen zoeken. In elk huis was er wel ergens iets dat we konden gebruiken. In uh, boom was er ook zo'n soort een, een, een tamboerijn, hoe we noemen het. Een, een grote tamboerijn. Een chamaantrommel. Een shamantrommel. In, in Hasselt was er uh, ja, een, een megafoon zo. en uh, de champagne was er een harmonium. Maar dat is natuurlijk eigenlijk vrij logisch. Hè? Uh, wie, wie stelt er in huis ter beschikking van een groep om te komen opnemen? Dat zijn de mensen die ze bezoeken, geïnteresseerd zijn in muziek. Dus Je merkte ook wel dat al die families wel iets met muziek hadden. Uh, en was het niet dat uh, effectief lieve en Boom zelf die shamaantrommel ineengestoken had en uh, was er in, uh, in Gentbrugge wel de zoon die gitaar speelde? Of, uh, overal zagen we wel altijd dat die muziek toch wel ergens een belangrijke rol speelde in, in, in het gezin. Tegenslagen komen natuurlijk ook voor, onder andere uh, de piano en de champagne die uh, blijkbaar te nat was, uh, te vochtig. We hebben daar met een haardroger uh, de boel moeten drogen. Maar je hoort ook, als ik me niet vergis, in Bad Weather, het begin, dat die piano aanslag zo even aarzelt. Ja, je hoort er tikken in en zo. Hè. Maar dat is ook zo net het punt. Hè. We hebben echt uh, niet geprobeerd om, om, om, om deze plaat op te smukken. En, en dat is eigenlijk een hele ruwe plaat, uh, wat dat gehoord is, wat dat er opgenomen is. En dan heb je constant mensen die zo op een van de bizarre manier zeggen: Ja, dat is toch helemaal niet vuil. En dat is, ja, het is een poplaat. We maken geen scheurende in de gitaarmuziek. Ik vind dat heel bizar weet, dat mensen eigenlijk vuil vergelijken met zware gitaren. Maar dat is er niets mee te zien. Het gaat over gewoon hoe is dat opgenomen. In dit geval hebben we echt gewoon het vuil van de ruimtes erin gelaten. Dat blijft langs de andere kant wel een poplaat natuurlijk. Dat blijven popliedjes. Dus uh, dat, dat, zijn ook geen, dat, dat is ook niet zo dat, uh, dat die. Dat die plaat, dat we, er, dat we, dat we er de, de, het idee hadden van dat moet hier nu de meest ondoorgrondelijke, meest bizarre plaat worden. Nee, maar we waren wel op zoek naar de perfecte imperfectie. En, uh, en, en dat, dat, dat hoorde. Dus ik hoorde effectief dat die pianos dat dat geen perfecte grand pianos zijn. Ge, zoals op, uh, hoeveel vond ik het orchestra? daar we dan echt een, een Steinway-concertvleugel. Uh, Terwijl hier gebruiken we echt een oude Petrof en een oude kleine, kleine babyvleugel, een kleine kwartvleugel. Maar net zo, ja, ik vind dat er dikwijls charme in zit. Ik weet niet of je dat al gedaan hebt, maar als je bij mensen thuis komt, doordat er zo'n buffetpiano staat, Ik ben erop te tokkel en die is dan niet perfect gestemd. Maar dat geeft ook direct een soort sfeer. Een hele intimistische homely sfeer. En daar waren we naar op zoek. Noemi heeft vooral haar vocals uh, ingezongen in Boom. Ja, klopt. Dat was... Uh een unieke ervaring. Ik denk voor ons alle drie. Ik denk dat ik voor ons alle drie mag spreken als ik zeg dat het echt een heel fijne manier van werken was en dat het voor iedereen echt wel een leuke trein, een leuk avontuur was om op mee te springen. En, ja, het bood heel veel inspiratie hè. in zo'n huiskamer staan of in een ruimte staan die niet ingericht is om een plaat op te nemen, die daar niet voor gemaakt of voor gebouwd is. Ja, dat geeft u enorm veel inspiratie als muzikant. En, ja, dat, dat was een heel fijne manier van werken. Ik heb nu ook drie mannen die meezingen op de plaat? Ja, klopt. Ik, ik was heel erg onder de indruk van, uh, van de musical. Ik ben eigenlijk nog altijd heel erg onder de indruk, omdat het toch niet evident is wat dat zij doen. Ik heb zelf op de night uh, before de backings op de plaat meegedaan en dat is, echt, uh, ja, dat is echt niet evident om te doen, backings. En ik vind het heel straf dat ze dat gedaan hebben. Meer dan ooit heb ik het gevoel, als ik uh, de documentaire bekeken heb, dat Noemi niet de frontvrouw is van hoeveel maar één schakel is in het grotere geheel. Ik weet niet of dat jij dat ook zo gevoelt. Ik voelde dat absoluut zo. Ik heb dat eigenlijk altijd wel zo gevoeld. Het is gelijk Alex altijd zegt, uh, doordat iedereen samenwerkt en doordat het een, een groep is, ja, heb je ook iedereen gewoon nodig. En zodra er één schakel wegvalt of zodra er één element ontbreekt, dan verandert heel die, heel die kettingreactie. En Ik heb dat ook altijd wel zo gezien. En Ik vind het leuk dat je het opmerkt. Dat vind ik een leuke opmerking. Waarom boom Vooral de vocals daar uh, te laten doen? Uh, dat is niet op voorhand geplant. Uh, tja, waarom? We hebben in, in Genbrug ook wel stemmen opgenomen en we hebben dat ook in de Champagne gedaan. Dus het is niet alleen in Boom gebeurd, maar in Boom natuurlijk hadden we ook al heel veel opnames gedaan. En om te zingen, moeten we ook natuurlijk wel, je moet al een basis hebben. Je kunt, kunt niet zingen als er nog niets is, dus dat is eigenlijk ook wel een, een praktisch gegeven. Dat zijn ook van die momenten, je kunt dat niet, kunt dat niet omschrijven eigenlijk. Uh, uh, op een bepaald moment is er zo ergens een klik en dan ineens werkt dat goed. En dat is ook het toffe aan muziek capteren, dat is een moment capteren, dat is een momentopname van de groep. En vandaar dat ik eigenlijk wel graag mijn tijd neem om dat te doen. Ik vind dat dat was een luxe om bijvoorbeeld in Genbrugge te kunnen vogels te trekken en in Champagne dan ook iets te doen en dan in Boom dan ook iets te doen. En dan merkte dat al die tegenset die allemaal verschillend klinken, allemaal anders klinken. En dan kies je gewoon zo de beste dag eruit en Boom was duidelijk een hele goede zangdag. Het drums was dat trouwens ook. Hè. We hebben alle drums twee keer opgenomen, zowel in Gentbrugge als in uh, de Champagne. En ik denk dat we twee of drie nummers uit de Champagne behouden hebben en de rest uit Gentbrugge. Waarom? Ja, omdat duidelijk dat ook wel ergens een sfeer had, een bepaalde vibe had. Nou, Iets waar we ten Arnaud echt wel kijken hoe drumde die dag. En met alle instrumenten trouwens is dat zo. En dat vond ik wel het leukste aan dit experiment. Dat je merkt dat dat wel een verschil maakt om ergens te staan. Of, we hebben bijvoorbeeld ook op een bepaald moment een week nog bij mij in de studio zitten knippen en plakken. Want ik heb al gezegd, het was een muzikaal patchwork. Dus we moesten zo alles bijeenzoeken. Zo. En toen hebben we ook eens een paar vocal geprobeerd. En ja, dat was gewoon niet hetzelfde. Dat wil niet zeggen dat, dat er The night before is volledig bij mij thuis opgenomen. En dat is ook een supergoede plaat. Dus, dus dat, is, dat wil niet zeggen dat studio's dat die totaal eh, niet, niet relevant zijn. Maar dat is ook wel, ja ik zeg, het momentopname. Er kan zoiets in de lucht hangen. zo. Er kan zo echt iets in de lucht hangen. En als dat in de lucht hangt, dan, dan doe je gewoon meestal gewoon superdingen. Zo. Alex heeft jou voor vier micro's gezet. En uiteindelijk. Acht micro's. Je ziet, er in die, de, de, je ziet er maar vier. We, hebben er, we, hebben, we zijn begonnen met het duurste. Zo, en dan na een tijd waren we echt nog niet overtuigd, we dachten van ja, nee, dat is niet. En dan zeiden we tegen, tegen Peter Klaas, de technieker, zo van het niet nog wat anders liggen. Want en, en dan haalde hij ze de minder dure dingen uit en de nieuwere dingen, want die andere micro's zijn echt wel, zijn echt unieke stukken zo, echt met zo van die, ja, euh, zelfs prototypes zitten er tussen van Neumann, echt zo'n heel bekend en, en heel gerenommeerd micromerk. En dan op een of andere bizarre manier. Zitten allemaal die micro's te testen en dan kom je uit bij een heel modern, nieuw model micro dat super goed klinkt. En de grap is dat eigenlijk het, het merk uh, van een microfoon, dat, dat noemt Blue. Hè? Blue is het merk. Dat is het eerste al, de Hooverphonic kleur bij uitstek is blauw, dus die micro die, die, die, die, die, die heet blue en die, die klinkt het best bij Hooverphonic muziek, dat is al super grappig. En ten tweede, bij Hooverphonic with orchestra, die een typische micro die dus ook op de live CD die je ziet, zo, dat is van hetzelfde merk, dus blijkbaar heeft dat merk de perfect match met Noemi's stem. Ja, Noemi, uh, jij kwam vooral s'avonds in actie, heb ik uh, ook uh, gezien. Ik vooral in de champagne, in de champagne kwam ik vooral s'avonds in actie wel. Omdat daar, ja, dat was ook een oud huis, zoals was zowel in Gentbrugge als, als een Boom. En dat was enkel glas en uiteindelijk hoorde je alles wat dat daar in de omgeving ook maar gebeurde. Ik weet nog dat we op een bepaald moment waren, waren ze echo's aan het opnemen, galm aan het opnemen in, in de schuur en er vlogen vliegtuigen over. En ik stond er zelf bij om eens te horen van wat dat effectief met zo'n opname deed. En dat was enorm, dat, ja, die geluiden worden echt wel opgevangen in die microfoon of door die microfoon en ja dan was er iemand die zei van kijk misschien moet je toch maar beter samen zingen als er geen vogels als er geen omgevingsgeluiden meer zijn en dat was super tof ik ben eigenlijk heel blij dat, dat, dat ik dat heb kunnen doen want dat, ja ik, ik ben sowieso wel al een avondmens dus ik, ik voelde me wel helemaal thuis in die nachtelijke vibe. Dat is ook het voordeel natuurlijk van in de middel of nowhere op te nemen. Hè. Dat was er eigenlijk, avonds, er, er reed daar ook gewoon ja. geen auto niet meer, uh, na tien uur zijn alle vogels gaan slapen. Zo. Dus het werd er ook wel, we zijn er is een avondwandeling gemaakt het werd er ook wel beklijvend stil. Zo, voor, voor stadsmensen is dat wel eigenlijk behoorlijk uh, extreem. Mm. Zo extreem dat men mijn tinnitus daar veel luider klinkt dan in een stad. Dus uh, Mijn oorsuizingen zijn luider in de champagne dan in sint we wilden een cafeetje zoeken om met z'n allen iets te gaan drinken en we vonden daar gewoon niks. We zijn gaan wandelen naar het centrum en zo, ja, is dit het centrum? En ik denk dat we er zijn. Oké, okay, laten we maar gewoon teruggaan. Dat was gewoon echt niks. Dus ja, ik kan me dat wel voorstellen inderdaad. Als je aan tinnitus leidt, dat dat eens zo hard op je afkomt. Het was dus niet het klassieke verhaal van de, de zangstem, best tot dat recht komt, s'avonds. Nee, want we hebben eigenlijk ook heel veel zangtekens overdag gedaan. Hè. In Boom was het overdag, in de Champagne was het s'avonds. Uh, ik, ik geloof er eigenlijk niet zo in. Het uh, uh, juiste moment is het juiste moment. En, ja, sommige mensen hadden graag die soort, uh, moet ik zeggen, de, de, die, die mythe in stand dat uh, een goede rock'n'roll s'avonds opgenomen wordt. Maar ik denk dat er heel veel rock and roll hits het zo in de voormiddag opgenomen zijn. Op een bepaald moment moeten je ook aan het schema houden en je moet gewoon nog met die plaat opnemen. Je kunt er ook niet eeuwig aan bezig blijven. Dus er zijn momenten dat we dat s'avonds deden, maar er waren ook momenten dat we dat overdag moesten doen. En dat die eigenlijk, bij bad, bad Weather en Erased, dat zijn ook heel melancholische nummers, gewoon piano, zang, was dat natuurlijk wel heel, heel cool om dat soort s'avonds in dat oud huis in, in champagne te doen. Maar bijvoorbeeld bij Plasticine uh, was dat. Was dat uh, morgens of kort na de middag dat we dat opnamen. En dat klinkt ook wel heel goed, dus het is aangenaam en het is leuk, maar het is zeker geen noodzaak. Die vintage, die hoor je er ongelooflijk hard in. Ik, ik, ik, ik hoor ook verwijzingen naar de 60's Absoluut, we hebben ook heel veel oude instrumenten gebruikt. We zijn dan ook van die zotten die Melotrons een Mellotron zijn zo'n oud klavierinstrument uit de jaren zestig, dat zo heel typisch is, uh, Knights in White Satin, uh, bij de Beatles, de Flashes, in, in, in Strawberry Fields, dat is allemaal Mellotron. En je kunt dat eigenlijk perfect tegenwoordig digitaal recreëren, maar we zijn dan van die zotten die dan een echte Mellotron laten komen, die dan speciaal laten afzetten in Boom, om dan hoeveel, twee uur of zo nog niet met dat ding bezig te zijn, op, alles op te nemen en dan laten we een Hammond komen voor één nummer, Hamond B3, zo'n gigantisch instrument met een Leslie, dat is echt zo'n kamionet vol materiaal en dan laten we dan komen. Maar ja, ik blijf wel vinden dat je dat, dat verschil hoort. Je hoort dat verschil tussen een echt een echte Hammond of een veel van jouw instrumenten die werden opgenomen met een speaker. Dus hè, dat werd niet rechtstreeks in de mengtafel gestoken. En, en iemand, een vriend van mij, zegt altijd van, ja, uh, goede klavierinstrumenten die moeten lucht gezien hebben zo. Dus dat moet eerst een speaker door de lucht en dan met een micro terug opgenomen worden. En dan krijgt dat op een of andere manier meer karakter en meer vibe. En we hebben dat dus ook gedaan, alle keyboards die gehoord op deze plaats zijn allemaal door een speaker gepasseerd. Dus zelfs de synthesizers zijn dan gewoon door speakers en dan terug met een micro is opgenomen. Dus alles is door een micro opgenomen. En ja, dat geeft zo die vintage sound ja, überhaupt. Ja. Die Melotron, uh, je houdt van de imperfectie van uh, dat instrument, terwijl je toch op zoek bent naar zo perfect mogelijke sound, is dat geen tegenstelling, geen contradictie? Nee, ik vind dat niet. Ik vind in muziek is de, de, de perfecte imperfectie, dat is waar je naar op zoek zet. dat is, dat is heel belangrijk. Heel veel van die oude platen die hebben net charme, doordat er net één instrument is dat niet perfect getuned is. Hij, ik geef maar een voorbeeld de birds platen hè. dat was allemaal met die... die de Roger McGuinn die speelde ze op een, een elektrische twaalfstringgitaar. Ja, dat stond nooit perfect gestemd, want een stem, stemkastje dat wij kennen, dat bestond niet. Dus dat moest allemaal op het gehoor gestemd worden, op de piano die in de studio stond, en dan moest iedereen maar stemmen. Dus dat was allemaal niet perfect gestemd. Die zang was ook niet allemaal perfect getuned, maar doordat dat allemaal zo net een beetje off of is, heeft dat veel meer sfeer en veel meer cool, vind ik. Je kunt dus effectief streven naar de, de, de imperfecte perfectie, vind ik. Ja. Absoluut wel. Laatste vraag. Hoe gaan jullie dit in godsnaam live brengen? We hebben al twee weken gerepeteerd en ik moet zeggen dat het er echt wel... Het is, het is fijn om, om, om mijn nieuwe plaat weer zo aan een nieuwe nieuw show te kunnen werken. En dat is leuk om zo, om zo ja, ook, ook de oude nummers in een, in een soort van vestje te steken. Dat het allemaal zo een, een, een samengegoten geheel wordt. En dat is fijn om, om bij elke plaat opnieuw ja, aan, een, aan een nieuw verhaal te kunnen beginnen eigenlijk. En, en ja, ik, het, ik vind dat het, er, het heel interessant gaat worden. Wat we nu gedaan hebben al, dat wordt boeiend. Het voordeel aan deze plaat is natuurlijk dat zich dat heel gemakkelijk live laat spelen, want het is ook allemaal live op plaat gespeeld. Dus er is heel weinig aan geschipoteerd ge, ge, ge, ge of getricheerd. Wat je hoort op die plaat is gewoon nou, wat er gebeurd is. Dus dat laat zich eigenlijk ook makkelijk uh, vertalen naar het live vooral. Uh, live zal het nog iets kleiner worden, hè. dus de koorkjes zullen nog wat, wat meer echt close harmony worden en wat minder zo koor. Dus er worden wel wat dingen aangepast, maar op zich is het een plaat. En, en ja, dat is altijd wel wat bij goed. vond ik. Hè. Er zitten altijd echt heel sterke liedjes onder, die op zich eigenlijk al gemakkelijk te spelen zijn. Piano, zang blijven allemaal die liedjes eigenlijk overeind. Dus dat geeft u heel veel mogelijkheden om er gewoon live iets anders mee te doen.